Aan de Partij van de Arbeid. Tot niet in mijn verkiezingsprogramma. Ik vind dat een acceptabele concessie. Rutte werd hard aangevallen door VVD, SP en CDA. PVV naar de Wilders vindt dat Rutte zijn excuses moet aanbieden voor het breken van verkiezingsbeloften. Het provinciebestuur van Noord-Holland is geen boevenbende. Maar er zijn wel duidelijk dingen misgegaan. Dat zegt een onafhankelijke commissie die onderzoek heeft gedaan naar corruptie in het provinciebestuur. in de periode van 2003 tot 2011. Verslaggever Martijn van der Zanden was bij de presentatie van het rapport schoon Schip. Volgens de commissie is er geen sprake van een verziekte bestuurscultuur binnen de provincie. Maar toch ging ook lang niet alles goed. En dat komt vooral vanwege belangenverstrengeling en omdat mensen elkaar niet aandeurden te spreken op hun gedrag. De meeste meldingen kwamen van ambtenaren zelf en gingen over hun voormalige gedeputeerde hooimeijers. Zijn gedrag kon vaak niet door de beugel. Als voorbeeld wordt onder andere genoemd een helikoptervlucht... die als lunch wordt gedeclareerd. Volgens het rapport Schoonschip hadden Hoijmaijers... en de toenmalige commissaris van de koningin Borghouts... allebei zo'n groot vastgoednetwerk... dat het lastig was om elkaar erop aan te spreken... als ze iets deden wat niet door de beugel kon. Bij de commissie onder leiding van Hans van der Heuvel... kwamen 122 meldingen binnen. Daarvan gingen er 60 over voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hoijmaijers. En uiteindelijk zijn 76 meldingen onderzocht. Studenten worden anders behandeld dan niet-studenten... als er problemen zijn met de OV-chipkaart. Volgens de Ombudsman voor het openbaar vervoer, het OV-loket kunnen niet-studenten met een kapotte OV-kaart een tijdelijke kaart krijgen... of mogen ze reizen met een fotocopie van de defecte kaart. En de studenten die op een nieuwe kaart wachten moeten betalen... om te kunnen blijven reizen en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Volgens het ov komt dat doordat de drie instanties... die betrokken zijn bij de OV-chipkaart voor studenten onvoldoende samenwerken. Nederlandse deelnemers aan de Marathon van New York gaan vanaf vandaag naar de stad. Het vliegverkeer vanaf Schiphol naar de oostkust van de VS komt na orkaan Sandy langzaam op gang. De marathon staat voor zondag gepland. De organisatie en burgemeester Bloomberg gaan ervan uit dat het evenement doorgaat. Ook Arjen de Man van Marathon International denkt dat het kan. Zijn organisatie regelt reis en verblijf voor de hardlopers.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 Ziekenhuispatiënten moeten meer zelf gaan betalen. Ze kunnen bovendien niet altijd meer in een eigen buurtziekenhuis terecht. En er komt een maximum aan sommige behandelingen. Want het kabinet Rutte 2 gaat de ziekenhuizen budgetteren. Kortom, patiënten moeten goed de vinger aan de pols houden. Jopie Verhoeven doet dat. Als voorzitter van de patiëntenadviesraad van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Ik praat zo met haar. Mondo Leone maakt van die hele kleine verhaaltjes... theater, geluid, muziek, filmpjes. Zijn voorstelling... Gratis rijkdom gaat nu het hele land door. Muziekredacteur Botte Jellema reisde hem achterna. En hoe is het om dement te zijn? Dat kunnen mantelzorgers van dementen meemaken in Into Dementia. Dat is een container waarin die ervaring wordt nagebootst. We nemen zo daarin een verwarrend kijkje. En voor een uitgebalanceerd beeld... surf naar degids.fm in Den Haag vindt het Kamerdebat plaats over het eindverslag van de informateurs Kamp en Bos. Maar die twee zitten er een beetje van spek en bonen bij, denk ik, in de Tweede Kamer. Joost Vullings doet verslag. Jazeker, want de berekeningen in de media over de gevolgen van het inkomen maakte afhankelijk van de ziektekostenpremie, nou, die berekeningen worden dankbaar aangegrepen door de fractievoorzitters van de oppositie. D66-leider Alexander Pechtold zegt het ondergaat zelfs de solidariteit, dus dat mensen niet meer bereid zijn voor anderen op te draaien. Laten we maar eens luisteren waarom die mensen bovenmodaal... vele malen meer laten betalen... en waarom mensen in de bijstand daar nauwelijks aan te laten bijdragen? Voorzitter, wat we doen is de ziektekostenpremie inkomensafhankelijk maken. Uh, dat betekent dat mensen met een hoger inkomen meer betalen... dan mensen met een lager inkomen. Daar staan wel een aantal dingen tegenover. En ook die moet je dan in de berekeningen meenemen. Behalve het feit dat de tarieven dalen...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 Ja, we moeten dus kijken naar het totale plaatje... en dan is het wel in evenwicht volgens Mark Rutte van de VVD. Nou ja, dit antwoord heeft hij denk ik wel een stuk of twintig keer herhaald... Eh, na alle aanvallen van de oppositiefractievoorzitters. Emil Roemer van de SP, voorstander van een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie... die zei, ja, maar deze uitwerking, die steun ik niet. En hij nam het woord Eerste Kamer niet in de mond. Maar dan weet je wel hoe laat het is. Mm -hmm. Dit voorstel gaat het heel moeilijk krijgen in de Eerste Kamer. En even voor de duidelijkheid, Joost... Eh premier Rutte is weliswaar dimissionair en is de beoogd premier van het komend kabinet, Rutte II. Maar hij staat er gewoon als woordvoerder van de VVD, hè? Ja, ja, precies. Want dit is eigenlijk een debat met, met, ja, met die informateurs... maar ja, die, daar is nog geen vraag aan gesteld. Dat zal ongetwijfeld uh, later wel komen. Maar dit is vooral nu gewoon een debat tussen de fractievoorzitters. En nou ja, hij, is nu, hij staat er nu als fractievoorzitter van de VVD. En dus iedereen neemt uh, de gelegenheid te baat... om hem aan te vallen op het regeerrekord. Uh, hij staat er niet als premier. Dat zal waarschijnlijk pas volgende week... Zijn. En dan staat hij de als premier en dan kunnen we een nog langer debat verwachten. Joost Vullings vanuit Den Haag. De gid.fm. Grote woorden staan er in het regeerakkoord over onze energievoorziening. In 2050 moet 100% van onze energie duurzaam zijn. Is dat nou een mooie droom of een reële mogelijkheid? Naar de telefoon Jan-Paul van Soest, hij is consultant op het gebied van duurzame energie. Meneer van Soest, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u onder de indruk van het voornemen of is dit meer dan uh, ja, gewoon een beetje een loze kreet? 100% duurzaam in 2050? Nou, ik ben in ieder geval blij met de draai die het ten opzichte van uh, het vorige uh, kabinet is uh, gemaakt. Dat er weer wat aandacht is voor de duurzame energiehuishouding. Want die was natuurlijk wel weg. Uh, er staan wat concrete doelen in voor de korte termijn. Die zijn wat hoger dan de vorige kabinetsperiode golden. En er staat, en zo moet je denk ik zien, een wat uh, langer termijn perspectief in duurzame energiehuishouding 2050. Ja, ik zie dat meer als een soort signaal van let op, we gaan wel door met die uh, verandering. Want je kan daar natuurlijk niet heel harde uh, uitspraken aan ontlenen. Maar is er ook veel geld aan gekoppeld? Nou, niet aan het lange termijn doel. <tus> en ja, dat krijgt natuurlijk pas waarde. Als je zegt, nou gaan we het op die en die manier uh, halen. Dat staat natuurlijk in het regeerakkoord niet bij. Dat geldt wel voor de korte termijn doelstelling. 16% duurzame energie in 2020. Maar lange termijn is meer een soort nou ja, stip aan de horizon, zoals het dan heet. Die kant gaan we vroeger of later een keertje op. Wat zou minister Melanie Schuls van Hagen kunnen doen om zonder budget dan die duurzame energie te stimuleren? Nou, Het zal bij Kamp terechtkomen, die wordt minister van ELNI, economische zaken heb ik begrepen. Dus daar valt het energiebeleid onder, inclusief duurzame energie. Op korte termijn zijn er natuurlijk een aantal maatregelen zoals de SDE-subsidie die daarvoor ingezet kunnen gaan worden. Dus er is natuurlijk nog geen boter bij de vis gegeven voor 2050. En wat je denk ik dan zou moeten doen is toch nog eens even opnieuw weer eens naar Duitsland kijken. Naar onze oostenburen die al jarenlang een, een premiestelsel uh, uh, hebben. Waarbij uh, een, een zekere heffing wordt gegeven op uh, vieze energie. En dan gaan de middelen naar schoonere energie. Je betaalt bij grijze stroom? Je betaalt bij grijze stroom of grijs gas. Uh, en, uh, ja, je moet zo, sowieso natuurlijk om groen betalen voor stroom en groen gas uh, te bevorderen. Ja, je moet dat... sowieso betalen voor grijze stroom natuurlijk. Zo oh, ja, en je stroom, maar... dan ietsje extra ja. en Dat geld zet je dan in om groen gas en groene stroom uh, te bevorderen. En dat, daaruit Komt dat dus ook voort dat in Duitsland zo ongeveer elke boerenschuur een dak vol zonnepanelen heeft? Ja, dat gaat er heel hard. Je ziet hoe het werkt. En daar is er ook wel discussie over. Dus je zou kunnen zeggen, het hoeft echt niet per se voor die toch ook wel grote bedragen die daar in Duitsland worden neergezet. Maar het allerbelangrijkste is, is dat dat Duitse systeem uh, stabiliteit geeft. Je weet als ondernemer waar je aan toe bent. En hier heeft het energiebeleid in de afgelopen jaren uh, met het jaar ongeveer gewisseld. En iedere ondernemer wordt natuurlijk zodanig knettergek van dat gezichtslag en gejojo... dat het investeringsklimaat voor duurzame energie hier behoorlijk uh, uh, verziekt is geraakt. Maar dan zie je ook dat in Duitsland die kolencentrales onrendabel dreigen te raken... door dat grote aantal zonnepanelen. Ja, alle conventionele centrales die, die draaien een tandje minder... naarmate er meer zon en wind staat. Maar die moeten er natuurlijk wel zijn om weer bij te regelen... op het moment dat de zon wegvalt of de wind wegvalt. Alleen de centrales zijn destijds door partijen neergezet met allerlei rekensommen... die nu door de snelle opmars van duurzame energie niet meer blijken te kloppen. Ja, maar ze willen dat eraf in die kolencentrales, is dus dat is prima. Ja, dat gaat natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Hè. Stel dat ook voor in Nederland. Daar moeten nog een paar kolencentrales die gebouwd zijn opgeleverd worden. Nou, de rekensommen zijn er natuurlijk voor gemaakt dat die dingen een jaar of veertig zeker uh, draaien. Uh, dus nee, trek dat eens door, dan zit je al op uh, voorbij 2050... Dus dan moet je wel wat regelen, wil je dan je uitspraken uh, duurzame energie 2050 uh, gestand kunnen doen. En vandaar dus dat je het al hebt. Uh, heb je dat rond? Vandaar dus dat het jaar 2050 is genoemd in dit gegevensakkoord. Dat is lekker ver weg, ja. <laughs> maar goed, het is wel een, een beeld. Uh, let op, uh, beste marktpartijen, beste energiebedrijven. Wij blijven wel trekken en zorgen aan uh, duurzame energievoorziening. Dus je zou het ook kunnen lezen als een signaal. Dit waren dus misschien ook wel de laatste kolencentrales die we in ons land hebben. Jan-Paul van Soest, consultant in duurzame energie. Met dank. De Fn. Wat gaat er om in het hoofd van iemand met dementie? Sinds gisteren kun je dat ervaren in een mobiele simulatieruimte... die gaat door het land reizen. Gezonde mensen kunnen daarin voelen hoe het is om dement te zijn. Op dit moment zijn er zo'n 270.000 mensen met dementie... maar de verwachting is dat het aantal de komende jaren groeit tot een half miljoen... Verslaggever Jan Peels, goedemorgen. Jij mocht er ook even in, hè? maar voor wie is die ruimte eigenlijk bedoeld? Ja, Eigenlijk is hij voor mantelzorgers, familievrienden... van mensen met dementie. En natuurlijk ook voor zorgprofessionals, hè, verplegers en zo. Het is niet zo dat je zomaar even binnen kunt wandelen. Het is meer, je moet er een afspraak voor maken en dan krijg je een soort cursus. En dan krijg je dus een beter inzicht wat het is om dement te zijn. En hoe ziet die ruimte eruit? Ja, Zoals je zei, het is een container... En daarin is een woonkamer nagebouwd, een keuken. Er hangen fotootjes aan de muur. Ja, het is net alsof je echt een huis binnenloopt. En dan aan de hand van een innerlijke stem die je hoort, word je daardoor doorheen geleid. Het begint allemaal bij de voordeur van wat eigenlijk dus je eigen huis is. En daar kom je dan aan nadat je boodschappen hebt gedaan. Zo, dat was een lekkere wandeling. Ja, ik ben het. De innerlijke stem. Je gedachten, je geweten. Goed, de boodschappen zijn gedaan. Doe de deur maar open. Met de sleutel. Nou, de sleutel. Die zit in mijn tas. Sleutel uit de tas? Ja. Welke zijn. Ik weet het niet, ik heb een rode en gele... Dit is een fietssleutel, denk ik. Dus even proberen. Oh. Ja, die past niet. Ja. Gelukt. Zo. Binnen. Ja. Thuis. Even Ja. Er ligt een lijstje op tafel. ja, ja. ja. ja. En ja, zo kom je dan binnen. De boodschappen doen staat erop. Oh ja, natuurlijk. Ja. Onze takenlijst. Die hebben we er dus zelf klaargelegd. Het klinkt wel spannend, ja. Jan. Ja, inderdaad. Dat klinkt heel spannend. En vervolgens moet je dus die boodschappen gaan opruimen. Ja, je weet niet waar je koelkast is gebleven. Blijkt ook nog eens een keer dat je de verkeerde boodschappen hebt gekocht. Allerlei spullen die op je lijstje staan, die ben je vergeten. Ja, het geeft een heel onzeker en verwarrend gevoel. En dat komt levens echt over? Ja, ja, je hebt echt het gevoel dat je de controle kwijt bent. Uh, en uh, dat komt uh, omdat er een combinatie is van ja, die levensechte omgeving. En uh, de, uh, de boodschappen en de projecties van bijvoorbeeld Suzanne. Dat is je dochter. Uh, die je echt aanspreekt. En wat ik bijvoorbeeld ook heel erg uh, vervelend vond. Dat was dat ik geen idee had hoe ik de radio weer uit moest krijgen. Suzanne, oh ja, die zou komen vanochtend. Ze vinden die altijd zo stil en eenzaam. Maar we zetten gewoon gezellig en muziekje op. Kom mee. Naar de radio. En de radio die staat op het aanrecht. recht dus even kijken. Even kijken, hoe zet je dat ding aan? Ja. Weet jij het nog? <laughs> inderdaad, hoe zet je dat ding aan? probeer gewoon alle knoppen, maar. Hoe gaat dat ding aan inderdaad? Ja. Hey. Ja, dat ik, zachter. Zachter. Een knop. ik krijg hem niet zachter. Hoe gaat hij nou weer uit? Hey. Ja, Jan Rietse, maar dat is wel frustrerend. Ik, ik wil die radio uitdoen en dat lukt dan ineens niet. Dat is wat mensen meemaken, dus. Ja, dat, dat is een situatie uh, die mensen meemaken. En iedereen eigenlijk reageert er op zijn eigen manier op. Uh, ja, ik en, was gefrustreerd. Ik denk, nee, was hoe gefrustreerd. kan dat nou? Ik heb mensen gehoord die zeiden: ik, ik, ik voelde me angstig dat het niet lukte. Uh, mensen zeiden van ik, ik voelde een gevoel van schaamte... want ik dacht, ja, iedereen hoort dat ik de radio niet uitkrijg. En dat zijn precies de gevoelens die we ook willen, willen oproepen bij de bezoeker. Uh, in het totale simulatieprogramma zitten... dat hebben we geturfd, 54 verschillende aspecten van dementie verwerkt. Mm -hmm. Je hebt er nou een paar uh, zelf kunnen ervaren. En wat we altijd doen is, zodra mensen de simulatie uitkomen... wat we net ook bij jou deden, uh, vragen van ja wat heb je gevoeld... en op welk moment voelde je wat... En, heb je ook een idee waarom je dat voelde? Nou, dan komt het door de relatie met, met Suzanne. Of het komt door de onhandigheid dat je een apparaat niet kunt bedienen. Uh, dat je niet weet waar in de ruimte je moet zijn. Je hebt toch niet weer alleen melk en Gelderse worst gekocht, hè? Nou, zeg. Ik laat me niet beledigen in mijn eigen huis. Kom eens, naar de tafel. We doen net alsof we dat niet gehoord hebben. We gaan zitten. Zitten en negeren. Ga ik aan de tafel zitten, terwijl Suzanne een beetje boos... naar me blijft kijken. Nee, ik ben aan mijn vader. Nou, eigenlijk niet zo goed. Nee. Toch wel een stuk slechter dan ik laatst tegen je zei. Suzanne heeft iemand aan de telefoon ah, en zit okay. over me te praten waar ik zelf bij ben. Oké, ik loop even naar de tuin, hè? Okay. Zie je, dan gaat ze naar de tuin. Om even over mij te praten. Dat wordt maar gebeld. Maar wie belt jou? Wanneer ging de telefoon hier voor het laatst? En langskomen is er al helemaal niet meer bij. Nu zijn er heel veel verschillende soorten van dementie. Is dit dan een soort gemiddelde wat je hier meemaakt? Ja, we hebben hier een, een gemiddelde genomen. Dementie is een verzamelnaam voor een ja. ziektebeeld met meer dan 50 uh, verschillende ziektes... waarvan Alzheimer de belangrijkste is. We hebben de belangrijkste kenmerken genomen. Uh, vergeetachtigheid, desoriëntatie in de tijd en desoriëntatie in de ruimte... Uh, vervreemding van jezelf, uh, niet kunnen volbrengen van complexe handelingen... het niet herkennen van personen. Dat zijn toch kenmerken die bij alle vormen van dementie wel, uh, wel voorkomen. Mm -hmm. uh, in het simulatieprogramma merk je dat ook uh, in de reacties van jouzelf op hoe, hoe jouw dochter, uh, die als mantelzorger in de simulatie aanwezig is... op jou reageert, soms over je hoofd heen praat. Ja, dat is ook een heel vervelend trouwens, hoor. als ze even staat te bellen inderdaad en dan wegloopt. Ja, en dat, dat is precies wat er gebeurt in de dagelijkse situatie... Dus mensen zijn toch nog uh, ja, zich meer bewust van wat er gebeurt... dan je als, als mantelzorger zelf, uh, zelf ook soms uh, realiseert. Het is wel confronterend ook uh, om de mantelzorger te zien... die jij dan eigenlijk zelf bent... en de manier waarop dat, dat overkomt bij degene met dementie. Ja, we realiseren ons goed dat het heel confronterend is. Vandaar dat we ook uh, mensen die uit de stimulatiecabine uh, komen... altijd uh, opvangen voor een persoonlijk nagesprek. En we... We voegen daar nog een groepstraining aan toe. waarin nog een keer dit inlevingsvermogen. wat we met die simulatie en het nagesprek uh, bereikt hebben. gaan vertalen in handelen. En hoeven het is nou... niet zo dat je even hier naar binnen loopt. en dan die ervaring hebt. en daarmee verder kunt. Het is echt een heel programma wat erbij hoort. Ja, nee, het is echt een training die op, op afspraak ook uh, gevolgd moet worden. Het is niet iets waar we mee op het marktplein geen gaan. Het is geen gaan attractie. Nee. Het is zeker geen attractie. Uh, is het ook veel te serieus voor? Het uiteindelijke doel is um, dat we door dat betere begrip. wat we bewerkstelligen. Uh, mensen in staat stellen om langer en beter voor hun naasten met dementie te zorgen... waardoor die persoon met dementie langer in de thuissituatie kan blijven wonen. Dus uiteindelijk is het, levert het ook geld op? Uiteindelijk levert het maatschappelijk geld op, ja. Um, langer thuis wonen betekent een besparing op de gezondheidszorgkosten. Hm. Wat kan dat schelen, dat als mensen langer thuis blijven? Ja, dat gaat heel hard. Dat gaat ja? snel, uh, snel in de miljoenen lopen. Een week langer thuiswonen, als je die rekensom maakt... met 500.000 mensen met dementie die we over 15 jaar hebben... dat gaat echt, echt veel geld opleveren. Vandaar dat we ook met, met de zorgverzekeraars in, in discussie zijn... of de training voor mantelzorgers vergoed zou kunnen worden... vanuit een preventieve maatregel. Dat de mantelzorger langer zijn mantelzorgtaak kan, kan volbrengen... zonder ziekteverschijnselen te vertonen. Dat is een maatschappelijke winst die we, die we ook nodig hebben... om de gezondheidszorg maken. Uh, te laten zijn in de toekomst. Het kabinet zal u uh, omarmen, denk ik, uh, ik gezien het regeringsakkoord. Ja, ik hoop snel uh, de minister of de staatssecretaris ook te ontvangen voor, uh, voor een training. Dan kan ze het zelf uh, ervaren. Jan Ritsema is directeur van Intodimentia. En wanneer zou die nieuwe minister van Volksgezondheid... ...dus de oude die wel kennen, hè, Edith Schippers, ja. dit een keer kunnen ervaren, Jan, denk je? Ja, nou ja, dan zou ze tot dinsdag naar Tilburg moeten... Daarna gaat hij een paar dagen naar Amsterdam en uh, daarna ook weer naar uh, Den Bosch en Rotterdam. Maar ja, je kunt hem in principe ook gewoon voor de deur van het ministerie uh, in Den Haag neerzetten. Ja, dan kan ze het daar voor de deur ervaren. Ja, het ging over dementie of dementie. Want die uitspraak daarover die is nogal verwarrend. Uh, de Nederlandse taalunie beveelt dementie aan, omdat het komt uit het Latijn. En het is afgeleid van dementia, clementia. Dat soort dingen. Eh, maar sommigen denken ook dat het van het Grieks komt. En dan heb je andere klemtonen, Dan heb je weer epilepsie en leukemie. En eh, vandaar dus. Enfin, een, een hoop gedoe vanochtend op de redactie. Hoe spreek je dat nou uit? De het Radbadziekenhuis moet meer oog hebben voor de patiënt. Met een patiëntenadviesraad moeten de belangen van de patiënten beter behartigd worden. Aangeschoven is Jopie Verhoeven, sinds kort de voorzitter van die nieuwe patiëntadviesraad. Dat klinkt geweldig, mevrouw Verhoeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar wat gaat dat in? Wat gaat u doen? Uh, wat wij gaan doen is ook daadwerkelijk uh, proberen om dat, perspectief, dat, dat uh, patiëntperspectief... Uh, in de haarvaten van het ziekenhuis te krijgen. Wat is een patiëntperspectief? Het gaat erom dat de patiënt eh, beschouwd gaat worden en is een partner in de behandeling. En dat is nog niet zo? Eh, dat gebeurt eh, op onderdelen al wel, maar zover, we zijn nog niet zover dat het echt vanzelfsprekend is dat die patiënt partner in het hele behandelproces is. En dat, dat houdt in dat sommige patiënten gewoon over het hoofd worden gezien? Of dat er dat maar wat met ze wordt gedoedeld en gedaan? Nee hoor, zo erg is het nou ook weer niet. Maar waar het om gaat is dat, uh, dat je ziet dat veel meer over patiënten wordt gesproken dan met patiënten. En die omslag zullen we met elkaar moeten gaan maken... dat het vanzelfsprekend is dat zowel arts, de, uh, alle afdelingen die patiënt echt als partner gaan beschouwen... zodat uh, die patiënt ook mee aan het stuur zit als co-producent van zorg. En nogmaals, dit gebeurt in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Hoe ja. bijzonder is het dat die raad er is daar? Dat is heel bijzonder... Want dat is een raad die nadrukkelijk opgehangen is. Onze gesprekspartner is de raad van bestuur. En dat betekent dat wij gevraagd en ongevraagd aan de raad van, het Stuur, uh, raad van Bestuur adviezen uitbrengen... over hoe dat nu landt in de organisatie, die patiënt als partner. Want dat is de, het belangrijkste onderwerp binnen Radboud... om te zorgen dat die patiënt echt als partner... Ja, hoe lang bestaat u al? Uh, wij bestaan sinds... Uh, officieel bestaat de Raad op dit moment uit één persoon... De benoemde voorzitter per <laughs> 13 september. Ik ben daar gekomen op het moment dat ik mijn functie bij de NPCF heb neergelegd als voorzitter. heeft u die korte tijden dan advies kunnen geven? Uh, we hebben zelfs al een advies uitgebracht. Ja. Terwijl de raad nog niet in, uh, volledig in functie is. Ik heb... weet, dat was Jopje en Verhoeven. Nee Samen. hoor, het ging wat breder. Ja. Want we hebben in die raad ook twee uh, deelnemers die uh, actief zijn binnen de uh, cliëntraad Academische Ziekenhuizen. En was dat een belangrijk advies? Uh, ja, ik vond het een belangrijk advies, ja. ja? Wat, wat, wat? Nou, ik kan niet ingaan op het advies... want maar ik heb maar... uiteraard geheimhoudingsplicht over adviezen. Zo? Ja, ja, ja. en dat vind ik ook terecht. Hoor. Dus de patiënten hebben er niks aan? Jazeker, de patiënten hebben er veel aan. Want, want wij die gaan weten straks. Het niet wat u adviseert. Nou, wij gaan straks in de grote lijnen aangeven wat we adviseren. Maar dit was een heel een advies gericht op één specifieke casus. En daar kan ik op dit moment gewoon niks over zeggen. Dat had te maken met... Uh, uh, dat kan ik wel zeggen met wetenschappelijk onderzoek. Oké. Okay. U loopt dan een tijd mee in de sector. U was bijvoorbeeld voorzitter van de Nederlandse patiënten consumenten -federatie. Wat moet er beter geregeld worden voor patiënten? Geeft u eens een concreet voorbeeld. Uh, wat er beter geregeld moet worden... is de... Uh, hele keten vanaf het moment dat de patiënt door de huisarts wordt... doorverwezen naar het ziekenhuis, ja. in het ziekenhuis wordt behandeld... mogelijk doorverwezen wordt naar de derde lijn, de academische ziekenhuizen... daar behandeld wordt, vervolgens weer teruggaat naar huis. Wat is er of, mis met die keten dan? De overdracht is, loopt niet goed nog steeds. Dus het probleem is, en dat weet u ongetwijfeld... dat we nog steeds geen elektronisch patiëntendossier hebben. Dus de uitwisseling van gegevens, die stokt op dit moment. Maar dat gaat er ook niet komen? Is dat dan uh, dat gaat er voor een deel komen. Maar binnen het Radboud hebben wij wel een elektronisch patiëntendossier. Waar patiënten hun eigen dossier kunnen inzien... kunnen downloaden, alle gegevens... Uh, Beschikbaar hebben en op termijn ook via dat patiëntendossier afspraken kunnen maken, kunnen e-mailen met hun specialist. En vervolgens ook met de stickie in de hand naar hun behandelaar gaan, waar ze naar doorverwezen zijn. Dat een foto uit. van de laatste. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Ja, ja. Maar u zegt dus: uh, vanaf de eerste lijn tot en met de derde lijn moet er gewoon beter met elkaar Dan gepraat we... worden over ja. de patiënt. Ja, en, en niet alleen niet over, goed. maar ook met de patiënt. Wanneer is die beweging van patiëntparticipatie in gang gezet? Uh, dat loopt al een hele tijd. Dat is uh, destijds. Het komt eigenlijk. Die participatie komt met name vanuit de lichamelijke gehandicaptenzorg. Waar men heel sterk op die participatie gericht is. Uh, binnen het Academisch Ziekenhuis Sint-Radboud is men. Uh, een aantal jaren geleden gestart met een aantal kwartiermakers. Daar is ook iemand die specifiek. Uh, naast zijn taak uh, die patiëntparticipatie in de portefeuille ja. heeft. En men heeft daar een aantal communities gesticht. Daar zijn een aantal voorbeelden van. Uh, een Ayapoli voor uh, patiënten, jong volwassenen met kanker... waar men verder gaat dan alleen... Uh, de zorg ook wetenschappelijk ja. onderzoek doet, ook de participatie doet. Uh, dat zit bijvoorbeeld binnen Parkinson net wat opgezet is, waar patiënten... En in is. Nederland, in algemeenheid, wanneer is de patiënt een beetje in het vizier gekomen bij de arts? Uh, bij de arts, laat ik, nou, ik denk het nieuwe zorgstelsel... heeft nadrukkelijk een push gegeven aan die patiëntparticipatie. Want toen konden uh, verzekerden ook gaan kiezen... Dinsdag is het regeerakkoord gepresenteerd. Ja. En daarom wordt onder andere de budgettering van de ziekenhuizen voorgesteld. Mm -hmm. Kunt u patiënten uitleggen wat dat betekent, budgettering? Uh, ik hoop dat ik dat uit kan leggen in de toekomst. Uh, <laughs> kijk, ik ga niet op meer over budgettering. U zou dat aan mijn collega bij de NPCF moeten vragen. Ja. Nee, kijk, wat, wat er gebeurt is, daar komt een plafond voor ziekenhuizen... en binnen die marge kan men uh, de patiëntenzorg leveren. Ze maar het zou het ook kunnen zo, betekenen... Dus Ze krijgen nog maar een zak geld en daar ja, moeten ze het voor doen. Dan moet ze, maar daar zitten tegelijkertijd wel uh, een aantal initiatieven in... om ook die kwaliteit te verbeteren. Want en dan dat... kregen ze vroeger een grotere zak geld dan wat en ze... En nu krijgen ze minder. Ja. En dan wordt van de ziekenhuizen verwacht dat ze en kwalitatief goede zorg leveren... dat ze dat binnen de marge leveren... en dat ze vervolgens ook nog gaan samenwerken... om te kijken waar je nou de beste zorg kunt gaat krijgen. Gaat dat lukken? Eh, dat eh, gaat lukken, mits wij ook als patiënten... zicht krijgen op de kwaliteit van de geleverde zorg. Want op dit moment kiezen wij bijna blind. Dus je kan wel verantwoord snijden in de zorg? Viergeuren uh, doen dat natuurlijk te pas en te onpas. maar je uh, Ja, wat dat, ik dat vind ik wat korter de bocht hoor. Of je verantwoord. Ik denk dat je in de zorg kunt snijden. Op het moment dat je overbodige extra onderzoeken weglaat. Noem eens wat? Uh, nou, ik noem wat. Ik word bijvoorbeeld ik word door mijn huisarts naar nou, een perifere ziekenhuis verwezen. Ik Daar worden röntgenfoto's gemaakt. Daar wordt een scan gemaakt. Bij mij in de buurt, streek okay. ziekenhuis. Nou. Daar wordt een scan gemaakt, daar worden alle mogelijke onderzoeken gedaan. Maar vervolgens zegt de specialist... mevrouw, u bent hier niet goed, ik wil dat u naar een academisch ziekenhuis gaat. Ja. Dan ga ik daar een afspraak maken. En dan, als ik niet oplet als patiënt... worden al die onderzoeken helemaal opnieuw gedaan. En daar kan echt al op bezuinigd worden? Daar kan worden. echt op bezuinigd worden. Wel of niet doorbehandelen? Speelt dat in het ziekenhuis? Uh, dat, uh, gaat al, dat gaat spelen. Maar doorbehandelen betekent altijd dat je moet kijken naar... De, de combinatie arts-patiënt, welke kwaliteit van leven streeft een patiënt naar, daar moet je, dus je moet behandelen op maat. En dan is die discussie over wel en niet doorbehandelen is een hele andere discussie. In ieder geval speelt u daarbij een rol. Eh, daar hoop ik als patiëntadviesraad daar een belangrijke rol in te kunnen spelen. In u bent voorzitter van de patiëntadviesraad van het Radboud ziekenhuis. Een tamelijk uniek in Nederland, maar er zullen er meer volgen. Vandaag presenteert overigens vier de lijst met de beste ziekenhuizen van 2012. We zijn heel benieuwd op welke plek het Radboud staat. Ik ook. In Midweek-Den Haag wordt het formatiedebat in de Tweede Kamer gevolgd. komt zo een bod Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. En in dat debat wijst VVD-leider Rutte de kritiek van onder meer PVV, SP en CDA op het regeerakkoord van de hand. Volgens hem is er een evenwichtig pakket. Rutte kreeg vooral kritiek op de plannen voor de inkomensafhankelijke premie in de zorg. Sommige groepen gaan veel meer premie betalen. Griekse journalisten hebben het werk neergelegd uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Vandaag zijn er geen radio- en televisiejournaals. En de nieuwswebsites worden niet vernieuwd. En ook zullen er morgen geen kranten verschijnen.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 En studenten worden anders behandeld dan niet-studenten... als er problemen zijn met hun OV-chipkaart. Dat zegt de ombudsman voor het openbaar vervoer, OV-loket. Dat noemt de ongelijke behandeling onlogisch en onnodig. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Ik ga het zo hebben over Mondeleone. Samen met de muziekverslaggever Botte Jellema smullen... van kleine verhaaltjes op een... Ja, klein podium eigenlijk ook wel. Hier is Blondie, die is grotere podia gewend. Hij ging om de telefoon, blondie, die nog niet voorzien... dat het die mobiele telefoon zo'n ongelooflijke opmars zou maken... nog te zwijgen van de smartphone. Vandaag zijn informateurs Bos en Kamp... te gast in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Daar moeten ze nog aan de tand worden gevoeld over... of worden ze nog aan de tand gevoeld over een rol aan de formatie. Er is nog maar de vraag of dat gaat gebeuren... want tot nu toe is het Mark Rutte die zich tegenover de oppositie verdedigt. Over dat debat praat ik met Peter Kee... politiek redacteur van Pauw en Witteman... Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie en debatsite joop.nl... en in Den Haag en. Verslaggever Joost Vullings. Uh, Joost, Alexander Pechtold waarschuwde van tevoren voor een chaos... Het als het meer zou worden dan een uh, procedureel debat met uh, Kamp en Bos. Heeft hij gelijk gekregen? Nou ja, kijk, hij, hij zei gisteren tegen mij... ik heb het het liefste over de, de, de procedures, of dat allemaal goed verlopen is. Maar hij zei ook, ja, ik weet dat mijn collega-fractievoorzitters... het over de inhoud gaan hebben. En als het dan toch over de inhoud gaan hebben... dan doe ik natuurlijk gewoon mee. En dat doet hij ook. Jullie volgen het debat ook al uh, vanaf ja. het begin, Peter K. en uh, Francisco van Jolen. Uh, Samson is nog niet aan de beurt geweest, want uh, Rutte wordt nog voortdurend aangevallen. Gaat hij het straks moeilijk krijgen? Nou, uh, nou nee, hij, hij gaat heel makkelijk door het debat heen, dat wel. Maar hij kreeg het wel net even moeilijk, omdat het werd aangekondigd dat de zorgpremie... Ah niet gesteund zou worden door de uh, andere partijen. En hij heeft toch wel steun nodig in de Eerste Kamer... van ofwel CDA of SP. Alle en andere partijen die gaan het niet steunen? Pechtold zei dat net heel hard. U gaat dit niet door de Eerste Kamer heen krijgen... want uh, hier vindt u geen steun voor. En Roemer zei ook al van dit gaan we niet steunen op deze manier. Er zijn wel manieren om het aan te passen, denk ik. Maar het, het, zoals het er nu ligt gaat het niet gebeuren. En dat gaat wel om 4 miljard euro. Ja, Brinkman heeft het ook, of Buma heeft het ook gezegd, hè, dat er in de Eerste Kamer problemen ontstaan. Dat is wel een beetje raar. Want eh, vorig jaar nog in, uh, uh, was het CDA er juist tegen. Toen kan je herinneren dat het vorige kabinet had het een beetje lastig in de Eerste Kamer. Al ja. een uh, nou, uh, aanvankelijk geen meerderheid. En toen was het CDA er zo fel tegen dat het de Eerste Kamer een politieke rol zou spelen. dat hij nog eens een keer dunnetjes de rol van de Tweede Kamer zou overgedoen. Nou, nu lijkt het CDA daar dan toch wel uh, voor te kiezen. Dus die hebben een beetje een uh, standpuntwijziging doorgebracht. Gaat het inderdaad gebeuren, Joost Vullings? Uh, Komt er geen steun in de Eerste Kamer voor de zorgparagraaf? Nou ja, voor die inkomensafhankelijke premie ziet het er inderdaad heel slecht uit. we weten dat de SP ook voor een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie is. Maar ja, Emile Roemer heeft in het debat al gezegd... ja, zoals het nu is vormgegeven, ga ik het niet steunen. Nou ja, dan kan je, kan je er vergif op innemen dat zijn Eerste Kamerfractie het ook niet gaat steunen. Terwijl hij er wel voor was, toch? Ja, hij is er voor, maar hij zegt van ja, kijk, het, bij 70.000 euro stopt het inkomensafhankelijk zijn. Eh, alles boven de 70.000 euro betaalt iedereen dezelfde ziekte Kostenpremie. En daarvan zegt hij van ja, dan, dan uh, gaan de rijke mensen nog niet echt veel meer betalen. Want als je 140.000 euro verdient, betaal je evenveel ziektekostenpremie in dit systeem als als je 70.000 euro verdient. Dus daar ligt de meest waarschijnlijke aanpassing, lijkt me dan. Uh, dat die inkomens boven die 70.000 euro het groot, nog, <laughs> je nog dat meer, toch ook nog meer gaan betalen. Zal de VVD dat uh, ooit goedkeurt. <laughs> dat wordt de lastiger, maar... Uh, ja, ja. Daar zal, zal het in moeten zitten, Gaat er een slaan aan de begroting, Joost Vulling? Nou, volgens mij is deze maatregel vooral een herverdelingsmaatregel. Er zijn andere dingen in de zorg die echt geld moeten opleveren. Dit is nou echt de maatregel waarmee de Partij van de Arbeid heeft afgedwongen... dat het, om te zeggen, het eerlijk delen. Dit is vooral dus meer herverdeling dan dat het een bezuinigingsmaatregel is. Van Succes, je vertelde gisteren dat het je opviel dat Wilders het hardst eh, tegen dit te keer gaat. Is dat ook zo in het debat? Ja, zeker. Ik bedoel, ik, Rutte had drie zinnen gezegd en Wilders liep meteen naar voren en zei van... Uh, meneer Rutte, ik had verwacht dat u begon met uw excuses aan te bieden aan de mensen die op u gestemd hebben. Want hier staat dus niet een, een leider van de VVD, maar hier staat een nieuwe Joop den Huil. Uh, dat was ongeveer wat hij zei. En dat ging er wel meteen hard in en dat heeft hij eigenlijk voortdurend volgehouden. Pas later kwamen andere lui uh, daarbij staan. Ja, dat is natuurlijk niet zo vreemd. Ik bedoel, Wilders moet op uh, Rutte de druk uitoefenen... en ziet een paar dingen die weggegeven zijn door, uh, uit het rechtse beleid wat ze voorheen hadden. Dat kinderpardon zit hem dwars, hij vindt dat hij te veel niet niveleert... en die hypotheekrenteaftrek vindt hij verschrikkelijk natuurlijk. Zo meteen krijgen we Samsung en die krijgt van de andere partijen uh, de, op zijn donder... over de bekorting van de WW en uh, over de miljarden die hij weg heeft gegeven op ontwikkelingssamenwerking. En heeft uh, Wilders zich daarmee de woordvoerder gemaakt van de rechtse oppositie? Ja, dat, dat zou, kun je dat wel zeggen. Ja. Nou, in ieder geval, hij komt het, lijkt het tot nu toe, hij neemt wat, wat, wat kiest hij, dat vond ik heel opvallend. Hij kiest dus, uh, uh, voor de middenklasse, hij vertegenwoordigt de middenklasse. Hij laat zien dat die mensen het hardst getroffen worden. En dat is volgens mij wel uh, interessant, want dan heb je aan de ene kant heb je de VVD, die zegt op te komen voor de hogere inkomens. En de PvdA voor de lagere. want dat is het beeld wat je kan schetsen. En dan staat daar Wilders als uh, de hoeder van de middeninkomens. Joost Vullings ging hij erin met een gestrekt been? Ja, ja, en dat zullen we de komende jaren nog wel zien. Ja, hij gaat al, echt al zijn pijl op de VVD richten. Ik bedoel, daar zitten uh, een, uh, zijn kiezers. Dus hij zou natuurlijk af en toe het niet kunnen nalaten... om de PvdA's neer te geven. Maar hij gaat vooral oppositie voeren tegen de VVD de komende jaren. Hoe lang zou Rutte eigenlijk uh, officieel mogen spreken? Ja, dat is natuurlijk, uh, hij heeft tien minuten spreektijd. Maar dat is, <laughs> is anders zijn eigen tekst. Op het moment dat een fractievoorzitter naar voren komt... en een interruptie plaatst, dan gaat het metertje weer uit... Ja, dus dan is, kan 10 minuten spreektijd zo oplopen tot uh, anderhalf uur. Op die manier? Ja, Samsung, bij Samsung kun je het zelf verwachten hoor. Je mag ook uh, anderhalf tot uh, twee uur gaan spreken zo meteen. Reken daar maar op. En, en Samsung, het valt mij op dat Rutte het allemaal toch wel uh, gemakkelijk doet weer in het debat. Ja, maar ja, ik bedoel, in de Tweede Kamer is, zijn er weinig beter dan uh, Mark Rutte. Pechtelt is heel goed en uh, uh, Samsung kan het ook natuurlijk. En ondanks die aanvallen, ze gaan er heel makkelijk mee om. Het zijn natuurlijk ook de verwachte aanvallen, Het ze hadden niks anders kunnen... Dat zegt Rutte ook elke keer, hè? toen wilde ze het woord openen, zei hij van ach, dat is de, de voorbereide aanval van de PVV. Je zag dat bij Pechtold wel een beetje, want die, die hakte in op het feit dat Rutte duizend euro uh, had beloofd aan alle burgers uh, uh, van Nederland voor de verkiezingen en nu zouden ze dan volgens Pechtel 1000 euro moeten gaan betalen. En dat werd snel gepareerd door Rutte, die zei van nee, hey, ik heb gezegd ik heb dat als een metafoor gebruikt, er moet 16 miljard bezuinigd worden, dat is 1000 euro per burger. Dat wil niet zeggen dat iedereen 1000 euro moet gaan betalen. je zag dat Pechtel toch heel lang eigenlijk doorbleef gaan op wat hij had voorbereid, dus dat dat antwoord er niet echt toe deed. Wie wordt de leider aan de linkerkant, oppositioneel gezien? Joost Vullings? Ja, dat, dat wil Emil Roemer natuurlijk worden. Ja, hè? dat wil hij worden. ja, nou ja dat, dat moet ook wel lukken, want Bram van Ooyek is dan zijn concurrent. Nou, die moeten nog inkomen. Die heeft ja, dat één interruptie geplaatst, daar was ik niet heel erg van onder de indruk. Dus dat, dat, dat, uh, dat komt goed over. Dus kijk ik van een collega net even een, een, een tweet onder mijn uh, neus geduwd. Uh, van een prominente VVD'er, een prominent lid, Piet, Pieter Mulman. En die zegt, ik ben sinds tien minuten partijloos. Het voelt als een scheiding, doet veel pijn, maar kan huidige koers VVD niet steunen. Laat staan actief lid zijn. Ja, het is natuurlijk wel opvallend dat er binnen de VVD weinig... Uh, nog, ja, Er is een reactie losgekomen van Jorritzma, natuurlijk. En nu dan zo'n reactie. Maar dit, dit zou toch uitnodigen, dit regeerakkoord. om ook binnen de VVD flink wat hijsa op te roepen. Nee, dat klopt. Maar meestal is het natuurlijk als een regeerakkoord er net is. Zo'n eerste dag. dan is er altijd nog een soort enthousiasme. bij, bij, bij de pers, ook mensen in het land. Hè, hè, er is weer een regeerakkoord. en wil iedereen weten wat erin staat. En dan, goh, ze zijn wel daadkrachtig. Maar ja, gisteren gingen we hier op de redactie. volgens rekenen met die ziektekostenpremie. En naarmate zo'n regeerakkoord er langer ligt, wordt duidelijker wat er allemaal in staat en vooral wat het allemaal betekent. Ja, maar de, en de redactie zie je mensen... heeft zich verrekend, hoor, ik er te zeggen. Want ze hebben nou, een aantal zaken geen rekening gehouden. Ja, we hebben de ziektekostenpremies helemaal goed berekend. Die, die, die formule die we ontwikkeld hebben, die klopt helemaal. Alleen we hebben wel rekening gehouden met compensatie in het belastingstelsel. Maar daar heeft hij gelijk in. Twee maatregelen hebben we niet meegenomen. Dus het, het, het is, de pijn is minder hard dan wat wij gisteravond schetsten. Ja, over de rol van de VVD. Het is wel interessant. Op Joop staat een stuk van Ronald Buitengemeenteraadslid van, uh, van Leefbaar Rotterdam. Die vertegenwoordigt een beetje ook de populistische toon. En die maakt echt gehakt van, dat, uh, uh, van de VVD in dat regeerakkoord. En het, er is wel een aardige parallel eigenlijk met de kunduz -coalitie. Kan je je herinneren, de kunduz kwam en er was veel lof. En Samson werd uitgelachen dat hij er geen deel van uitmaakte. Haha! Ha, ha, ha. Wat zag je nu gebeuren? Er komt een regeerakkoord. Alle pijlen zijn gericht op Samson dat de VVD gewonnen. Heeft. We zijn een paar dagen later en de rollen zijn precies omgedraaid. Ook, ook met, de, met de rol van de telegraaf mogelijk nog in het achterhoofd. Peter K. Nou ja, dat, kijk, de hypotheekrente speelt verrassend genoeg niet eens een grote rol... omdat dat heel erg langzaam wordt afgebouwd. Maar je ziet nu de NOS zo goed dat rekensommetje van die zorgpremies heeft gemaakt dat dat veel belangrijker gaat worden. Daar gaat uh, veel meer oppositie tegen ontstaan. Daar schrikken mensen veel meer van. Het gaat ook veel geld ook. En bij de VVD is er niet, zoals bij de PvdA, nog even een congres... Uh, om het uh, regeerakkoord goed te keuren. Die is gewoon goedgekeurd, klaar. De fractie heeft een ja wordt gegeven en zo werkt dat dan toch bij de VVD? Zeker. De VVD is een, een hiërarchisch geleide partij... met een uh, loyale ledenstructuur. Maar verwacht jij veel oppositie, Joost Vullings? Uh, ja, de, de, ongetwijfeld zullen de, we hebben het gezien. De Pieter Mulman meldt zich al. En er zullen zich wel meer mensen gaan, uh, gaan melden. Hoewel, ja, de, de, als je, we hebben natuurlijk wel een beetje rondgebeld... dat de meeste mensen zeggen toch: ja, het evenwicht in het pakket is, is goed. En we moeten nou eenmaal de crisis uit. En dat vraagt om drastische maatregelen. Denk je dat Bos en Kamp nog één woord zullen zeggen? Tijdens? Ja, wel. Kijk, ja? Kijk, Mark Rutte gaat natuurlijk geen vragen stellen aan de informateurs. Want hij was er natuurlijk iedere minuut zelf bij. Maar straks, als de oppositiefractievoorzitters aan het woord komen, die zullen toch nog wel één of twee vraagjes hebben aan die uh, informateurs. Al is het alleen maar van, wordt die beediging openbaar? Hè? Mogen daar camera's bij? Dat willen ze ook allemaal eventjes weten nog. Wat denken de heer? Dat officiële debat over het regeerakkoord zou eigenlijk pas plaatsvinden over zo'n twee weken. Is straks niet de hele boel al besproken, Peter K? Ja, er is nu veel gras voor de voet weggemaaid, maar ja, zoals uh, hier al eerder gezegd is, steeds meer van die maatregelen worden bekend. Dus er, er blijft wel heel veel over nog om verder te over te spreken. En ze zullen zoveel mogelijk dat kabinet toch gaan attackeren, nog in, ook in deze Wittebloodsweken. Francisco van Jolle? Nou, je ziet dat alles ongebruikelijk is. Hè. Via Twitter, door de sociale media zie je dat het tempo eh, onder andere veel snel, eh, sneller toeneemt. Dat er dingen veel sneller gaan. Ook de rol van de koning is uitgeschakeld. We zagen dat er eigenlijk al een regeerakkoord werd verklaard bij of uitgelegd bij Paul Witteman in plaats van in de Kamer. Nou, nu zie je dat dat hier gebeurt eh, voordat eh, de rol van de formateur is besproken. Dus ik denk dat we later eh, nog het record formeren nog wel uh, gaan verbeteren bij de volgende formatie. Joost Vullings, is het, uh, is het laatste woord al niet gezegd na vandaag? Nou, er blijven nog heel veel Ze focussen nu echt heel erg op de hoofdlijnen, maar er staat natuurlijk heel veel in zo'n regeer -record. over alle justitiemaatregelen, heb ik nog niemand gehoord. Dus kortom, er is nog heel veel te bespreken. En uiteindelijk, laten we uh, niet vergeten, dit debat is eigenlijk bedoeld om Mark Rutte tot formateur te benoemen. Ja. Dus dat is de uitkomst van dit debat. Joost Vullings, uh, verslaggever van de NMS in Den Haag. Francisco van Jola, eindredacteur van de opinie Joop en joop.nl. En Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman, met dank. Don't panic, here's Coldplay. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Ook niet doen Ik ga het hebben over mondeleone. Mondeleone is een artiest die je vraagt om een stil te staan bij een geluidje, bij een gebeurtenis of gewoon bij een steen. Iets dat we niet gauw doen in deze snelle tijden. Botte Jellema ging naar zijn nieuwe voorstelling. Botte, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En mondeleone, het is de artiestennaam van Leon Giesa. Hij is filmmaker, muzikant en verhalenverteller. Hij speelde ooit Bas bij Toontje Lager, in de jaren tachtig was dat. Hij maakt documentaires, zoals bijvoorbeeld Van Amerika Helemaal Naar Amerika. Een documentaire die bekroond is over Rowan Hezen. En hij toert nu dus door het land met de verhalen en liedjesprogramma. En daarbij gebruikt hij altijd beeld, dus foto's of film. En altijd staat iets kleins centraal. Iets dat op het eerste oog helemaal geen nut heeft, behalve, en dat zegt hij zelf dan, dat het de wereld mooier maakt. En zo heeft hij ooit uitgezocht wat voor akkoord de toeters van de treinen in Amerika nou precies maken. In films en zo komt dat wel eens voorbij. Ja, ik heb dat gezien in de vorige voorstelling van Ja, dat ja, ja, is heel wonderlijk. En hij heeft het exact uitge uitgezocht hoe dat, hoe dat is ontstaan. Hij is echt een beetje een verwonderaar, een vrolijke verwonderaar. En hij zegt het is een nieuwe voorstelling, ik heb niet de blues over een liedje wat over een ex gaat. En dat heeft hij me even uitgelegd. Ik kan gewoon niet uh, boos blijven op iemand, weet je. Ik kan niet... Uh, dit gaat over iemand die me wel degelijk uh, op mijn ziel heeft gestaan... maar waar ik gewoon heel veel van hou. Als jij ooit hier bij mij aankloopt... met hangende schouders en een hart vol spijt... dan hoop ik dat ik sterk ben... en de deur in je gezicht dichtsnijpt... Ik denk wel eens als mensen een liedje maken van... Weet je, je hebt me slecht behandeld, dan, dan denk ik... Uh, wat bell hem op, en los het op. Weet je wel. Dus, dus voor mij staan die liedjes heel erg in het leven zelf. En ik wil altijd een, een liedje maken waar ik zelf iets aan heb. En gewoon alleen maar boosheid, daar, daar heb ik niks aan. Maar dat zou wel. Dat is wat ik doe. En, en niet, niet per, ja weet je wel, van... Uh, I woke up this morning with a banjo on my knee. Dat, dat kan ik gewoon niet. Nee, je bent vrolijk geboren. Dat is wat je daarbij ook vertelt. Ja, dat is ook zo. En dat, dat, dat is ook iets wat ik... Natuurlijk uh, heb ik uh, verdriet zoals iedereen. En pijn en verlies. Maar het... Uh, ik probeer mezelf een beetje op te richten, zou je kunnen zeggen. Of gewoon, uh, ik wil dat waar het leven uit bestaat... goed zien en recht doen en op waarde schatten. Bijvoorbeeld, neem een voorbeeld. Ja, je ligt s'avonds in bed uh, en ik heb dan kleine kinderen... en je ligt in bed en alles is goed. Niemand is ziek, niemand gaat dood. Op het moment dat je dat zou missen dan mis je dat het hardste van alles. Dat... Maar het is heel moeilijk om daar iets over te maken... zonder weeg te worden. Maar dat is wel wat ik probeer. Ik geloof dat daar het leven ligt en niet op de top van de K2... om een uh, Utrechts voorbeeld te noemen van mensen die het daar zoeken. Daar is je leven niet. Je leven is hier en gewoon met de, me met de mensen en dingen om je heen. Dus uh, zie dat goed. Het heeft zo moeten zijn om tot jou te komen. Het heeft zo moeten zijn... Ja, Mondo Leone. Het, het is een beetje een atypische voorstelling die hij maakt. Leon zit alleen op het podium met een gitaar op schoot. Achter hem vertoont hij op een gigantisch scherm foto's. En dan vertelt hij zo wat uit de losse pols verhalen. Speelt een aantal liedjes met een begeleidingstrek uit de computer. En hij vraagt je vooral mee te gaan in zijn wereld. En die bestaat uit beelden van, nou ja, bijvoorbeeld zijn zoontje... die in een rivier springt, en een achtergelaten huissleutel op een paaltje... Nou ja, heel veel beeldassociaties, daar neemt u je in mee. In de vergelijking met de film Amélie, die dringt zich dan ook heel sterk op. Nee, nee. En Leon kondigt het op de poster aan als een spreekbeurt over mooi zien... In zekere zin is het wel degelijk een pleidooi, vind ik. Uh, een pleidooi voor een manier van kijken. En ik probeer mensen mee te nemen in die manier van kijken. Ik weet niet of dat lukt. En ja, als er niks voor je is, dan moet je, dan moet je het vooral niet doen. weet je wel. Maar, maar het, ik word er zelf heel vrolijk van om op die manier naar de wereld te kijken. En, en volgens mij zie je de dingen gewoon beter op die manier. Kan je iets vertellen over dat kijken waar je het over hebt? Ik probeer de dingen om me heen... Iets te laten betekenen voor mezelf. Dus dat je alles even aanraakt. en echt ziet als jouw omgeving. en horend bij jouw leven. Er uh, is eigenlijk een pleidooi om stil te staan bij dingen om je heen. en om uh, ze goed te zien. Kan je een voorbeeld noemen? Uh, wat mij raakt is gewoon dat wij uh, merels in de tuin hadden. en, uh, en uh, dat zij uh, op een gegeven moment kleintjes kregen. En, en dat ik, ik had echt in mijn leven nooit gedacht. dat ik mij zou identificeren met een merel. Uh, als ik zie, maar als ik zie hoe die ouders uh, zijn als de kleintjes uitvliegen... maar ze kunnen nog helemaal niet vliegen, weet je wel. Ja, ik ben precies hetzelfde. Maar op het moment dat je dat ziet, weet je, dat, dat leidt gewoon tot uh, verbondenheid. Gewoon met, met je eigen tuin, gewoon een tuintje van niks... En ik heb de indruk dat mensen heel vaak bezig zijn met allerlei dingen die je nog moet, allerlei dingen in de toekomst, allemaal ver weg. Maar dat jij niet kijkt naar dat wat recht voor je neus ligt. Nou, het klinkt allemaal mooi, kijken naar wat recht voor je neus ligt. Maar maakt dat Mondeleone niet een beetje tot een eenzame strijderbot. Want de discussies die gaan vaak over economisch nut, heeft iets zin, kan het efficiënter, ja. kan er worden bezuinigd, meer van dat ja, soort vragen. dromers hebben het deze tijden niet altijd even makkelijk. Maar hij vindt dat hij het geluid is van een nieuwe tijd. Ik denk dat dit wel degelijk zin heeft. Wel, ja, dat klinkt veel ideologischer dan dat ik wil zijn... maar ik zie om me heen dat er heel veel behoefte is hieraan... aan een herwaardering van de dingen. Zoals we de dingen waarderen, dat klopt niet. Ik denk dat bepaalde dingen niet belangrijk gevonden worden... terwijl ze wel heel belangrijk zijn en andere dingen daar staat iedereen, zeg maar, iedereen na te gapen, terwijl het eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Dus wat is nou belangrijk in jouw leven? Daar gaat het eigenlijk over. En daar probeer ik gewoon een beetje aan te peuteren. Voor gewoon voor mezelf in de eerste plaats. En het gaat over, gewoon over liefde en de dingen om je heen. Daar gaat het om. Monde Leone, oftewel Leon Giese. Hij trekt met zijn voorstelling gratis rijkdom nog het hele seizoen langs de Nederlandse schouwburgen. Is er ook een CD van Botte? Er is een CD van. Hij heeft liedjes uit deze voorstelling op de plaat gezet met de titel Jij. En op de voorkant staat het profiel van een hoofd. En als je die CD van hem koopt, dan komt hij naar je toe met een stift en dan tekent hij jouw hoofd zo in dat profiel. Eh, zo ongeveer dan. En ja. ik heb een liedje meegenomen. Ik hoop dat we nog even wat van kunnen horen. Tot aan de maan. oftewel Leon, of Leon Giesen, met het nummer tot aan de maan van de CD met de titel Jij. Wat is er op de buis vanavond? Ik twijfel nog of ik er zelf naar ga kijken, maar is te zien de, de live niertransplantatie onder leiding van Charles Groenhuizen. Hij laat zien hoe een nier uit een levende donor wordt gehaald in het AMC Amsterdam en wordt geplaatst in het lichaam van de ontvanger voor de liefhebbers. Om 5 voor half tien op Nederland 1. En dan wijs ik op Brazil, met Michael Palen. Hij vaart vanaf de grens tussen Brazilië en met Venezuela, tot aan de hoofdstad van Brazilië, Brasilia. En onderweg bezoekt hij zowel de bedreigde stam van de Yanomami, als een repetitie van het Amazon Philharmonic Orchestra. En ook pikt hij nog wat wijsheid mee over de sterke Amazonevrouw. Boeiend waarschijnlijk, om 10 uur, op BBC 1. Jurgen van den Berg zo meteen met lunch. Uh, er is veel gedoe bij de documentaire afdelingen van de verschillende omroepen. Want het mediafonds wordt opgeheven. Heel veel van die documentaires worden daaruit betaald. Daar gaan we zo meteen over praten. En de stelling, het plan van Rutte en Samsung voor een inkomensafhankelijke zorgpremie is onacceptabel. Renske Leijten van de SP praat mee.